Wat betreft uh, het verhaal van de koffie in de thee vandaag in Hotel Hoogland tussen 10 en 12. Eén uh, techneut is al vertrokken, dat is Roy van Buring. Maar er zijn er nog altijd twee over. Dat is David Habig en Pascal van der Beek. Ook bedankt. En Pieter, het wordt uh, twee maanden stil, even wat jou betreft. Want, ja, uh, maar uh, je hebt het goed onder controle, dus ik heb er alle vertrouwen in. Dankjewel. Dit was Goedemorgen Zandvoort. Straks uh, ongetwijfeld uh, natuurlijk uh, veel plezier met de andere CFM-programma's. Uh, waaronder bijvoorbeeld Zandvoort op zaterdag tussen 2 en 5. En natuurlijk, uh, natuurlijk is er volgende week uiteraard weer een Goedemorgen Zandvoort. We sluiten af. Graag tot volgende week. Dag. Op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Nederlands bevoorradingsconvooi is in Afghanistan in grote problemen geraakt. Tussen Taringkoot en Kandahar reed het konvooi gisteren en vandaag driemaal op een bernbom... en werd het een aantal keren aangevallen. Zeven militairen zijn naar ziekenhuizen overgebracht. Volgens defensie zijn ze allemaal buiten levensgevaar. De Nederlanders moesten de nacht buiten doorbrengen. Het konvooi is nog steeds onderweg en het wordt in de loop van de dag in Kandahar verwacht. Op het Spaanse eiland Ibiza is een Nederlandse drugshandelaar opgepakt. De man woont al acht jaar op het eiland. De Spaanse politie ontdekte maandag in de haven van Ibiza een verhuiswagen met 138 kilo chocolaatjes waarin LSD zat verstopt. Toen de Nederlander de lading opkwam halen werd hij gearresteerd. Bij het Openbaar Ministerie in Arnhem komen relatief veel meldingen binnen over militairen die per ongeluk schoten hebben gelost in Afghanistan. Een ongewild schot is strafbaar als er sprake is van gevaar voor anderen. In de meeste gevallen worden kogels per ongeluk afgevuurd bij het schoonmaken van het wapen, als de militair denkt dat er geen munitie meer in zit.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 Prins Bernhard heeft twee dagen voor zijn dood gevraagd om op 5 mei geen officieel defilé meer te laten houden. Hij wilde dat er alleen een veteranendag zou zijn op zijn verjaardag. De prins geeft dat in een briefje aan premier Balkenende. Dagblad de Gelderlander heeft publicatie van het briefje afgedwongen op grond van de wet openbaarheid van bestuur. Veteranenorganisaties hebben altijd getwijfeld aan het bestaan van de brief.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 Het is dus alweer week 27 van 2009 en zonnige dag 185 van 2009. We zijn net even over de helft van het jaar en we hebben nog 180 dagen over. En wat is het weer in drukte in het dorp. Ik vind het wel mooi. De killer Mooi begin hier van Carolina Marquez. Mooi begin hier van de muziek Boulevard op een zonnige zaterdagmiddag. Nou, vandaag gaan we natuurlijk heel veel zomerse muziek draaien. En het is alweer druk geweest vanochtend voor de brandweer. Dat ga ik je zo direct vertellen. Weet je wat ik je nu al gaan, kan gaan vertellen? Is een mooie zomerrit. Wat volgens drieën thuis uitgeroepen. Peter Fox, haalt yeah. Ja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 Kom voorbij, ik brauch nie rauszugehen. Traum und Seel, dat traumse Ik suche neues Land, met unbekannten Straßen. Fremde Gesichter, keiner kennt mijn Namen. Alles gewinnt.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 Que quiero sentir tus labios besándome otra vez suave. Bésame, bésame. Ik Alleen een mooie zomers en een warme dag Maar we hebben ook een feestje Ja een klein feestje maar Want in de Verenigde Staten is 4 juli Een nationale feestdag En ik weet niet of het te maken heeft Met dat ze in 1960 uh, De 50ste ster erbij hebben gekregen uh, Want Hawaii kwam bij de Verenigde Staten Op 4 juli 1959 In 1960 Hebben ze hun 50ste ster gehad Hun 50ste ster alweer daar zit het aardig vol mee Nou we gaan we allemaal even kijken Ja we gaan even kijken wie er allemaal jarig zijn vandaag Want ja wie kan dat ook anders een mooie vrouw is het Fatima Morea de Melo Nederlandse hockeyster Die is vandaag jarig En die is 31 jaar geworden en Onze Nederlandse tennisser Paul Dodger Komt uit 1971 En dat maakt hem 38 jaar Onze Franse tennisser Yuri LeCant uit 1963 En Elizabeth Etty Uit 51 Tony Eijk, onze Nederlandse orkestleider, die komt uit 1940, die is alweer 69 jaar oud. En de Amerikaanse president Calvin Coolidge is ook jarig, 1872 komt hij vandaan, maar die is helaas overleden op 5 januari 1933. Nou, we gaan even kijken wat nog meer gebeurt is op 4 juli. Niet alleen maar de jarigen. Om 4 juli 1976 slaagt de actie van Israëlisch commando's om ruim 100 Joodse vliegtuigpassagiers te bevrijden... ...die door de Palestijnse terroristen worden vastgehouden op het Oegandische vliegveld Entenben. Kan je dat nog herinneren? Oh, weet je wat ik wel kan herinneren? Dat die Pathfinder in 1997 landde op de rode planeet Mars. Ja... Die hebben er zeven maanden over gedaan. Nou ja. Ja. Yeah. Even kijken. James Monroe, Amerikaans president, is vandaag overleden. Alleen uh, een paar jaartjes eerder. In 1831. En Barry White is ook vandaag overleden. Alleen in 2003. Wie kennen we nog meer? Marie Curie, Pols Frans natuurkundige. In 1934 overleden. Nou ja, dat weten we allemaal wel nu, toch? Vind ik wel... Hé, hey, weet je wat we gaan doen? We gaan eens even lekker een stukje muziek luisteren. Ja, die kennen we allemaal nog wel. De jaren tachtig. Cindy Loper. Girls just wanna have fun. Nou, als we gisteravond kijken, willen die meiden dat zeker weten. En die gaan vanavond ook weer los. Let maar op. Ik het slecht begin, je bent mijn allerliefste, aller vind ik zo slijmerige gezin, er zijn geen woorden meer, geen woorden meer, voor jou, er is maar één.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 Zeg jij me dan of ieder zin Er zijn geen woorden meer Geen woorden meer Voor jou Er is maar één En ja, dan vind ik een mooie liefdeslieken zoals dit. Van de jazzpolitie. Nee, maar dus ik zat te kijken op de politieberichten. En dan kom ik terecht. Nou, dat was weer. Kom ik terecht bij Haarlem. En op de Grote Houtstraat hebben een tweetal minderjarige meisjes uh, make-up gestolen. En het gaat om twee meisjes uit Zandvoort van 15 en 16 jaar oud. En ze zijn naar Bureau Hall toe. Ga je toch geen make-up stelen? Dat snap ik niet. En als ik verder ga kijken in Haarlem, op 2 juli. Politieagenten zijn rond uh, de klok van 8 uur s avonds een woning aan de, van de Beltstraat binnengegaan. Waar de voordeur was ingetrapt. Nou, de woonster vertelde dat haar vriend ruzie had gehad met een buurman. Deze was daarna met een aantal vrienden langs geweest en had de deur eventjes kort in klein geschopt. De politie heeft die 28-jarige Haarlemse aangehouden. Zij ze, ze wordt ervan verdacht medeplichtig te zijn aan de vernieling. En voor de rest is er weinig gebeurd. Nou eens even kijken bij het spitsnieuws. Uh, ja, die vind ik wel leuk. Want de Belgische politie in Deelbeek, die hebben een spiksplinten nieuwe Audi Q7 gekregen. Glimmen doet hij zeker, zo zeggen ze zelf. Nou, korpschef Patrick de Bruin, die vindt wie bureauwerk doet, krijgt een mooie luxe stoel. Kijk maar hier in de studio. Hebben we hebben twee hele mooie luxe studi uh, studi uh, studio's. Stoelen. En die vinden ook dat de mensen op de weg uh, netjes een mooie auto moeten hebben. Nou, de Audi A7 Quattro is voorzien van een V6 3.0 TDI motor. Van 0 tot 100 in 8,8 seconden. En met een maximum snelheid van 210 kunnen ze de boeven wel vangen. Nou, ze zeggen zelf in de rand rond Brussel is het niet makkelijk om een gint aan te trekken. En ze hopen het hiermee wel te kunnen doen. Nou, ik denk niet dat het gaat werken. Maar dat maakt niet uit. Wat gaat wel werken? Even kijken. Ja, even kijken. Dat vind ik wel leuk. Altijd de 10.0ste dag. Dinsdag 16 februari 1982, als je dan geboren bent, ben je precies vandaag 10.000 jaar oud. Gefeliciteerd! ...nooit zich Ballon. Dat doe ik even voor de Duitse tristen hier in het Zandvoortse. Want die zijn er in overvloed aanwezig met dit mooie zonnige weer. En wat er ook dan gaat gebeuren als het mooie weer is... ...gaan er ongelukken komen. Helaas, maar waar. Want vanochtend ontstond er door een on nog onbekende oorzaak... ...een verkeersongeval tussen een lijnbus en een personenauto... ...op de busbaan op de boulevard Benaar. Zowel ambulance als de brandweer moesten uitrukken. Een slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht... En wat er verder gebeurd is, dat weet ik niet. Maar ik weet wel wat vlak ervoor gebeurde in de Jan Steenstraat. Waren de Ambulancedienst en Brandweerdienst gealarmeerd vanwege een e epileptisch ongeval. Nou, dat ging om een eerste verdiepingwoning. Is de brandweer er snel bij gehaald. de Zandvoortse brandweer, maar die wisten niet zeker of een ladderwagen deed. Dus de Heemsteedse brandweer was er maar ook snel bij gekomen. Hoe het verder met die persoon gaat, ik weet het nog niet. Wat ik wel weet is dat ik een heerlijk sausagebroodje heb. En dat de reddingsbrigade op dit moment wordt gealarmeerd voor het Fietspad Noordwijk. verkeersongeval met Letsel. <lacht> de reddingsbrigade zantwoord moet nou wat gaan werken. Wat sneu je, Jaap. Echt waar. Wat er aan de hand is, dat weet ik niet. Dat horen we zo direct wel bij uh, Robje, denk ik, in zijn programma. Het gaat wel goed komen of dat, go of dat goed gaat aflopen of niet. Maar dat maakt niet uit. Ja, hij doet het wel. Ik schrokkel een beetje. Ilse de Lange. Puzzle me.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 We're the ones that zangeres van het moment. Stephanie, Joanne, Angelina, Germanotta. Ik begrijp wel waarom we de Lady Gaga noemen. Uit New York, 23 jaar oud is op het moment. In 2008 is ze bekend geworden met Just Dance. En dit is de ene nieuwste uit 2009 uit dit jaar. Love Game. En we bedanken de catering weer voor de heerlijke socijse en de lekkere, koele verfrissing in de warme studio. Nou, dan wordt weer netjes, zoals altijd, gedaan voor mij, hè. Helemaal goed. Hé, hey, ik heb voor jou de four tops. Loco in elke poolco En Lily Ellen en, en de Bengals en Lisa krijgen ook nog van mij. Zodra ik nog een hele mooie filmtop te zien. En met dit warme weer kun je beter in een airconditioned bioscoop zitten. I'm yeah.